Casper Meijer met het NOS Journaal. Zorgverzekeraars gaan miljoenen betalen om in Noord-Nederland... de veranderingen in de ziekenhuiszorg op te vangen, meldt het Dagblad van het Noorden. Begin deze maand werd bekend dat er 500 banen verdwijnen... bij ziekenhuizen van de Treantzorggroep. Dat komt doordat zowel in Hogeveen als in Stadskanaal... de afdeling spoedeisende hulp verdwijnt. Een groot deel van het geld wordt gebruikt voor sociale plannen... van medewerkers die ontslagen worden... Ook het Wilhelmina ziekenhuis in Assen en het Ommelander ziekenhuis in Scheemda krijgen geld. Dat is vooral bedoeld om daar de spoedeisende hulp uit te breiden. In een stad in het noordoosten van Syrië zijn volgens Koerdische strijders... vijf jihadisten van IS ontsnapt uit de gevangenis. Ze zouden hun kans hebben gegrepen na een bombardement door Turkije in de buurt. Nederland stopt met wapenexporten naar Turkije zolang de militaire operatie in Syrië doorgaat. Dat zei vicepremier De Jonge na de ministerraad. Nederland heeft afgelopen jaar voor 29 miljoen euro aan wapens aan Turkije geleverd. Het kabinet gaat andere landen ook vragen om geen wapens meer aan Turkije te leveren. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië moeten zo'n 100.000 mensen hun huis uit... vanwege een bosbrand in de buurt van Los Angeles. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind. Bovendien is er in het gebied al tijden nauwelijks regen gevallen... waardoor het brandgevaar wordt vergroot. Door het vuur zijn twee doden gevallen en 25 huizen zijn verwoest. Oud-D66-leider Alexander Pechtold is de nieuwe directeur... van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Bij het CBR zijn al langere tijd problemen met medische beoordelingen. Het verlengen van rijbewijzen voor onder andere 75-plussers... duurt veel langer dan normaal door technische problemen. Pechtold is aangesteld om die problemen op te lossen. Het weer, periode met regen. Alleen in het zuidoosten is het vaak droog. Er waait een matige tot stormachtige zuidwestenwind... met name aan zee komen zware windstoten voor... In de loop van de nacht neemt de wind een kracht af. Morgen is het bewolkt en regenachtig, behalve in Limburg. Het wordt 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Grove humor...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 Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. is the in? Oh, is weekend, weet niet wat je doet. Hey? Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, Oh, pizza, yeah. oh. oh, is pizza, pizza, pizza, Welkom dames en heren bij ZFM het weekend in het tweede uur. Dit is de radio die jij in de stemming moet brengen voor het feestelijk weekend. Mijn naam is zap Toornent en tot 9 uur breng ik u de beste EDM, trends, techno en zap Natuurlijk geven We deze week ook weer tips over evenementen en feesten. weekend, maar eerst het weer voor de komende twee dagen. Vannacht koelt het kwik af naar ongeveer 7 graden. En er kan nog af en toe een bui vallen. De luchtvochtigheid is hoog met zo'n 91 Morgen is het bewold, maar de zon breekt af en toe door. Er is slechts 10 kans op regen. Met een luchtvochtigheid van 77 En het wordt maximaal 14 graden. De wind komt uit noordoostelijke richting en zal ongeveer windkracht 3 zijn. S'avonds en s'nachts blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 8 graden. Zondag wordt het een slechte dag. Het is de hele dag bewolkt en het gaat veel regenen. We hebben zo'n 60% kans op neerslag en de luchtvochtigheid zit op zo'n 76%. Het wordt ongeveer 12 graden en ook dan komt de wind uit noordoostelijke richting. Zo'n windkracht 3 A4. En dan nog een kleine oproep. Heb jij een neus voor nieuwtjes? Ben je brutaal? En durf je alles te vragen. Dan is ZFM op zoek naar jou. Megens alle bezigheden in Zandvoort rondom de komende Grand Prix... zijn we op zoek naar nieuwe radioverslaggevers. Want de Formule 1 komt natuurlijk in Zandvoort. Lijkt het je wat om voor de radio te werken? Geef je dan nu snel op. Kijk op onze website www.zfmzandvoort.nl of mail direct naar info.zfmzandvoort.nl FM. Het Geluid van Zandvoort Ja, in de tweede uur beginnen we in het jaar 1992 Age of Love Met de gelijknamige single Age of Love Age of Love was natuurlijk een dansproject Van de Italiaanse producer Bruno Saccioni Het originele nummer ...kwam al in 1990 uit. Maar de meest succesvolle remix was in 1992. En later werd er in 1997 nog een keer een remix gemaakt... ...die ook weer een hit werd. Dit is Age of Love op ZWM.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 we zijn Weer terug in 2019 chocolate, puma en karta met het nummer BAMP. bro. Hey. Sky, but I'm not gonna jump on the vibe, this is what that bomb de met weekend in Dit is DJ Quicksilver met Belisima Het geluid van Zandvoort. 1998. Binary van Nerry. Een grap. Met ja, toch wel een leuk nummer. 98, Zo heet het nummer ook. 1998. Hierop zetten we hem. Dan komen we alweer bij de techno uit 2019. Jay Lumen met him. Weer uit 2017: Abstract Vision en Sarah Lynn, The Very Center of Me. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Een duidelijke base van de X-Caps. Met Neuro. Hier op ZFM. He was totally texting me all night last night and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Do you, did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears Cheeto? It's not even summer. Why does the DJ I keep on playing summertime sadness? After you to to the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. be I want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 Oh, het is weekend. Ik weet niet wat je doet. pesa, wat ik zoek. En zijn dames in het heen? Allemaal zaten is niet te goed. We knallen wat wezen in de shotjes zijn. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.